zegt, ze zijn een stukje makkelijker te besturen als de bij een Over besturen, er ligt een stukje niet asfalt. Moet je daar ook op een andere manier mee omgaan? Uh, nee, je hebt, gewoon, uh, je hebt gewoon meer grip. Dus uh, waar je voorheen je handen vol laat in die bochten, daar, daar gaat het nu wat makkelijker. Ja, dan uh, kijken we toch even buiten dit uh, activiteit nog even verder. Over twee weken, denk dat je voor het eerste niet bij bent.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 Eén. je zei terecht, ja, er zijn drie jaren hier mooi, mooie jaren geweest in Zandvoort. Ja, maar als jij als, als toch ook een man een Zandvoorthart heeft, komt er dan misschien wel iets voor in de plaats? Denk Je, nou ja, je bent toch wel een beetje optimistisch ingesteld mens. Denk je dat er, dat er ook wel weer kansen liggen voor, voor het circuit om andere dingen naar binnen te halen?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 Ja, nou, Formule 1 hangt ook op omvallen. Dus ze hebben net in ieder geval een overeenkomst getekend dat ze, dat ze allemaal ingeschreven hebben voor volgend jaar. Maar wel onder een voorbehoud dat ze voor 12 juni de Concorde-agreement afsluiten. Nou, dat is geen inkoppertje. Dat zal gewoon een hele zware kluf zijn. Dus, dus Formule 1 die kan net weer het voorhoofd afvegen. Omdat ze gewoon een vreselijk moeilijke periode achter de rug.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 Dan is dat waarschijnlijk omdat zij het zwaar hebben en dat ze hier en daar moeite hebben om gewoon rekeningen op tijd te betalen. Ja, en dan, en dan is dat lastig. Maar dat is geen onwil. Ik heb het af en toe ook moeilijk om mijn geld op tijd binnen te krijgen. Maar of iemand het geld niet heeft of dat ze erop zitten en het niet betalen, dat is nog een groot verschil. Maar ik weet zeker dat iedereen die geld van A1 krijgt.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 zodat uh, hè, zoals nu Formule 1 een beetje bedreigd wordt en andere raceclasses. Dat hoeft niet zo nodig te zijn. Het kan veel kostefficiënter. Wage Radio. Wage Radio. Wage Radio.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 Dat, dat, uh, ik heb twee kinderen die wonen in Florida. Ik probeer daar iedere vier, vijf weken naartoe te gaan. Ik spreek ze iedere dag. Uh, dus, uh, en, en ik heb hier een kleine van tien maanden. Uh, mijn andere kids zijn veertien en elf. Uh, uh, dus jammer genoeg zie ik die veel te weinig. Hè. Dat doet altijd pijn. En, uh, en, uh, en mijn kleine hier, hè, die is tien. Mijn andere kids heb ik ook gewoon uh, de eerste... Uh, mijn dochter de eerste zeven jaar heel close geweest altijd. Mijn zoontje, uh, die was vijf voordat hij naar Amerika ging. Dus was ook heel close...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 He, dat alle grote mensen zijn in feite, gewoon grote kinderen. Dus dat, dat uh, vandaar dat ze vaak over de straat rollen. <laughs> goed, goed Jan, dankjewel. Alright. <laughs> To the top, but uh. pit got a lock from goose to the lock. The uh. RIP are big in pocket uh. that he's not, but damn he's hot. Uh. Label flop, but pit won't stop. Got her in the cockpit playing with pits <laughs> Now watch <why laughs> me make a movie like Albert Hitchcock <laughs> Enjoy me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 Ik denk dat dat de uitlating van op mijn gezicht voldoende zegt. Ja. nou ja Dit is, dit is meer een raceauto alweer als, als de 133 i De 133 i is ook, ook goed vermogen. Qua scheelt het niet heel veel. Maar dit is iets, iets spectaculairder. Dit is een uh, veld met uh, verschillende merken. Dat is ook interessant. Waar ligt het uh, sterkste punt van deze BMW uh, wat dat betreft? nou Ik denk dat uh, als ik afgaaf, uh, op, op over raceafstand uh, Pasen. Dat ons sterke punt ligt... Uh, in de bochten. En gezien de beperkingen die we van de SRO hebben gekregen, in ieder geval niet in het vermogen. Want met Paas in race 2 haalde ik binnen binnendoor in, in Bos uit. En op het moment dat we op rechterstuk staan, doet hij de pedaal weer naar beneden en vertrekt hij gewoon. Dus ja, we moeten het niet hebben van, van, van de snelheid op dit moment. Omdat we 7% vermogensvermindering hebben gekregen. Dus we hebben 7% minder dan een straatauto.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 Some Master G, y'all. Sugar Hill Gang, Wonder Mike, and Diggity. I'm out here with my man Bob Sinclair. Let's do two, it! One, two, three, oh. hit it! La, la, la, la. Woo.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 Talk to me. Wonder Mike, come on and get down. Yes, yes, y'all. It's Wonder Mike, and I like the rock to rock the house. I'ma work that body, work that body, and baby, just burn it down. We right. really gonna hit me the hop, hop, and don't just stop. Let me see that body rock. Put your apple jack cock to the side. Let me hear you say, all right.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 Woo!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 Take it out on you, I'll watch you lose control Tonight's the night I shed my Tonight's the night I shed my Tonight's the night I shed my wicked soul